Goedenavond, ik ben Sit van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. De Vereniging voor Verpleegkundigen wil dat het kabinet hard ingrijpt. In een brandbrief zegt de vereniging dat strenge coronaregels de enige manier zijn om de zorg overeind te houden. Het demissionaire kabinet praat vanavond verder over wat voor maatregelen er zouden moeten komen. Verslaggever Lars Geerts. Nou, er ligt alles nog op tafel. Uh, het is nog heel ongewis wat dat precies zou worden. Maar je hebt het dus nu op dit moment over, nou, laat ik het dan maar overbruggingsmaatregelen noemen. Die uiteindelijk uh, zullen overgaan in uh, uh, langdurige maatregelen zoals weer de anderhalve meter. Het OMT heeft geadviseerd om een lockdown van twee weken te doen. Wat het gaat worden, horen we morgen op de persconferentie. Studenten met een medische beperking krijgen vanaf april in elke gemeente dezelfde studietoelage. Er zat een verschil in van een paar tientjes tot een paar honderd euro per maand. Oneerlijk vonden de studenten, dus dat wordt gelijk getrokken. Ze krijgen die studietoelage omdat een baantje naast de studie meestal niet kan vanwege die medische beperking. Twee Amsterdamse drill-rappers zijn veroordeeld voor opruiing. In een video op YouTube bedreigden ze hun rivalen met de dood. Daarbij lieten ze nep vuurwapens zien. De rechtbank vond het onacceptabel en legde ze 100 uur werkstraf op. Een nieuw kampioenschap in het Friese op Opsterland. Bijna 50 kinderen streden daar om de titel Nederlands kampioen stokpaardje rijden. Het toernooi was een idee van Lucia. Ik vond het eerst ook best wel... In het begin vond ik het kinderachtig, maar daarna vond ik het superleuk. En toen had ik ook allemaal filmpjes gezien op YouTube met allemaal mensen die dan een wedstrijd uh, gingen doen en zo. En toen vond ik dat ook gewoon heel leuk. En toen dacht ik echt van, uh, zou ik maar uh, in Nederland zijn. Het kampioenschap bestond uit twee onderdelen. Met een ouderwets stokpaard tussen de benen renden kinderen over een parcours en daarna deden ze mee aan een dressuur. Het weer nog. Het kan mistig worden vannacht. Het koelt af naar een graad of zes. In Limburg kan het licht vriezen. Morgen meer zon tussendoor. Dan wordt het 11 tot 13 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In Noord-Holland alleen nog file bij Alkmaar op de N242 richting heer Tussen de A9 en omval 2 kilometer. 20 minuten vertraging heb je daar. En tot zover de verkeersinformatie. Zin in, Zin in Zandvoort yes. is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Alternative FM. Te weinig genoten, te weinig genoten, te weinig genoten.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 Dood overgebleven met die vraag. Dan antwoord de weinig de reden dat ik altijd meer wil, maar uiteindelijk. En ze zeggen zelf uh, dat ze een klein beetje van dolf Punk het heeft uh, hebben afgekeken. Nou, uh, ik uh, proefde toch ook een beetje iets uh, van de Italo uit de jaren 80 bij dit nummer. Een Nederlandstalig uh, werk je dat sowieso. Uh, jongens komen uh, oorspronkelijk ook uit 023, zoals ze zelf zeggen. Maar tegenwoordig wonen ze in Amsterdam. En uh, wij bij 3 voor 12 vonden het uh, leuk. 3 voor 12 Noord-Holland, dat wel te verstaan. Uh, ...om deze single mee te nemen in het uh, releaseoverzicht van oktober uh, van, het van de afgelopen maand... ...als een van de beste nummers, Vind vinden we wel eerlijk gezegd. Maar goed, uh, wie zijn wij? He, we, we, we leveren wel een bijdrage in dat hele opzicht. Uh, dit uur, wat gaan we doen? We gaan praten over een zeer bijzonder uh, project... Wat uit de koker komt van Frank Bond. Uh, die heeft er altijd wel een neus voor, voor, voor zaken wat, wat in één keer ja, uh, onder de aandacht mag komen. En waar ook een bijzonder verhaal aan zit. Gaat over Frans de Blaak. Wie is Frans de Blaak? Nou, Dat hoor je straks uh, rond half negen. Uh, er is uh, wel een uh, nummer wat uh, Frank onder een andere naam heeft uitgebracht. Maar goed, dat, dat horen we straks van hem. En uh, ja, we hebben natuurlijk ook natuurlijk de, de, de nieuwe muziek. En regelrecht een primeur is de nieuwe Charlotte. Morgen komt die uit. Uh, het nummer heet Closure, die ga je straks horen. En we hebben natuurlijk ook uh, allerlei andere dingen van Noord-Hollandse bodem. En daarvan is dit ook een exponentje van. Uit dezelfde plaats van Sterrenweldering: Weldering, Three Point Landing. He's at the door, has it out for me. I hide in the dark.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 Get rid cheap to relieve him I don't think he knew just what that meant Ever since that moment I've been searching I can't seem to find a single reason left for me to stick around Maybe that's just what is meant to happen It's So part of some big plan If so, I'd like to know where this is from. 'Cause Lately I've been having trouble Seeing what is left of my hometown But then my mind goes back to When loneliness was just a word And there were certain things I didn't doubt These memories I don't know what I'd do without. And remember all the times we drank till morning light and singing birds ended yet another. Achter elkaar. Uh, dat waren Elke en Three Point Landing. Uh, Three Point Landing hoor je ervoor, dat, uh, dat is een Bent het maar. En deze Elke die studeert uh, weliswaar hier in Noord-Holland, maar uh, zijn domicilie ligt er toch in. Ermelo ligt in Gelderland. Uh, maar hij heeft al uh, meer uh, leuke nummers uh, laten horen. Uh, die ook uh, bij ons bij 3 voor 12 Noord-Holland uh, op de radar is uh, gekomen. Vandaar ook uh, dat we hem ook hier hebben gedraaid uh, tijdens die 3 voor 12 Noord-Holland. Maar ja, ik heb er nu zoiets van... Ja, maar is het dan echt een Noord-Hollander? Ja, uh, hij, misschien schijnt hij hier ergens zijn, uh, zijn studie te doen. Dus wat dat er gaat, telt hij dan gewoon mee. Um, over Noord-Hollandse zaken gesproken. Um, altijd wel heel erg leuk. De, de vorige keer bij, um, bij ons... Uh, zowel in All-Turn als bij 3 voor 12 Noord-Handel Vloedgolf... hebben we ruim uh, aandacht besteed aan Charlotte. Charlotte is een van de bands die in uh, de editie van 2019-2020... heeft meegedaan naar Rob wordt. En die is nooit tot een einde gebracht. Ja, dat is natuurlijk vreselijk zonde. Maar ondertussen uh, is Lotte Mulder... want daar hebben we het over de dame die achter Charlotte huist... Uh, toch gewoon bezig. Cosmic Connections was haar eerste uh, single sinds tijden... Maar morgen komt er een tweede aan en wij mogen hem vanavond al laten horen. Hier is Closure van Charlotte. Closure I believe in. Finally I see you.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 god i'm driving to Van die nummers, daar uh, zal je kippenveld blijven houden. Dat is uh, ook bij deze van uh, Alaska met 2012 van het album Actors and Liars. Ik uh, weet nog dat ik het album uh, kreeg en dat ik er ook uh, iets uh, mee ging doen, natuurlijk. Want we wilden dat altijd uh, wel draaien bij Alternative FM. Maar ik heb het ook uh, wel eens uh, gebruikt, want ik had een uh, cd'tje en uh, toen de tijd kon ik nog met een auto nog wel eens uh, ergens uh, komen. Was ik ook voor datzelfde programma waar ik nu mee bezig ben, ook bezig. Dan kwam ik uit in Almere bij, uh, bij HK-concerten... want daar uh, werden uh, wat mensen opgeleid uh, bij het regionaal opleidingscentrum. En ik, toen ik dit nummer voor het eerst hoorde... heb ik hem geloof ik wel twee of drie keer uh, achter elkaar afgespeeld... Uh, toen ik op de terugweg was. Uh, niets is zonder een reden. Vorige week hadden we zijn broer in de studio... en nu hebben we Frank uh, zelf aan de telefoon. Uh, want, uh, er is alle aanleiding uh, toe. Uh, Frank, goedenavond. Hey, ja, ja. ja. Uh, Want uh, ja, je, je hebt iets uh, ja, wat, wat de aandacht uh, wel verdient. En eerlijk gezegd uh, denk ik dat ook. Want het is een vrij bijzonder verhaal... wat je eerst uh, in eerste instantie deelde op uh, de socials... Hm. over um, Frans de Blaak. Wie is ja. er Frans de Blaak? Nou, Frans de Blaak is een, uh, uh, ja, een afstudeerd filosoof... Mm -hmm. uh, uit Wadder en uh, ja, voor, zijn, voor als voorliefde maakte die uh, uh, ja, poëzie en, en ook muziek mm -hmm. en uh, vrij zonderling figuur wel. Sinds uh, ja, 2018 is hij uh, eigenlijk ja, half jaar na het overlijden van zijn vrouw is hij, uh, is hij verdwenen. Yeah. Uh, en ik werkte met hem toen in de studio aan, het, uh, aan zijn album eigenlijk, wat hij graag uh, al wilde opnemen. Yeah. En uh, uh, nou ja, dat, dat lag natuurlijk gelijk stil en het was ook eigenlijk niet heel uh, raar dat hij verdwenen was omdat we eigenlijk wel wisten dat hij niet uh, heel blij was in deze wereld als het ware. Ja. Uh, en uh, nou, ik heb uiteindelijk toestemming aan zijn familie gevraagd om dan toch het almacht te mogen maken. Ja. En daar hebben ze ook ja op gezegd uiteindelijk. En daar hebben ze een toestemming op gegeven, ja. ja. Um, want, uh, nou ja, goed... Uh, het, het is dus uh, een verhaal... Ja, wat, uh, wat, uh, wat dus heel bijzonder is. Um, uh, ja, hoe, hoe, hoe, hoe kijk jij er zelf aan... Tegen het werk wat hij achtergelaten heeft? Um, nou, in eerste plaats... Um, ja, is wat hij achterliet... Uh, uh, een, een, een, ja, een soort van bijzonder verhaal... Gezien het ook uh, heel veel tapes waren... Waar hij van alles nog wat uh, op had opgenomen... Uh, Na nou, zijn dagboeken, hij hield vrijwel alles bij, uh, wat vrij bijzonder is eigenlijk elke dag noteerde hij wel iets of schreef hij iets op, ja. um, en um, nou ja, de muziek ja, laat zich het beste denk ik omschrijven als een soort van kluizenaars, uh, ja, kluizenaarswerk. Ja. Uh, uh, uh, heb je, je, je deelde van de week al het eerste deel van een soort van documentaire. Mm -hmm. uh, ja, want daar liet je ook wel wat dingen horen van wat hij die, wat die heeft uh, achtergelaten. Het, het, ja. klinkt, het klinkt een beetje ja, fragmentarisch lijkt het wel. Ja, dat is het ook wel. En, ja? Uh, ja, je moet dus voorstellen dat hij dat op, op, op het vlak van dingen opnemen gewoon een soort van... Uh, dat die professor was die, uh, en daar komt ook nog een ander, ander deel van een andere documentaire uh, komt dat naar voren. Uh -huh. uh, ja, ook gewoon um, ja, landschappen maakt van akoestische geluiden die uiteindelijk gewoon klonken als een soort van orkest. Uh -huh. Dus uh, ja, dat, dat, is, dat, dat, dat, dat heb ik zo mooi mogelijk proberen naar voren te brengen. Uh -huh. uh, ik heb mensen horen zeggen dat uh, op de single die uh, nu uit is, dat, uh, dat er sprake was van een trombone of een blaasinstrument. Nou, dat is dus niet waar, dat, is, dat betreft een harmonium. Uh -huh. Uh, ja, dat soort dingen maken zijn, zijn geluid wel bijzonder, denk ik. Ja, uh, ja en het gekke is of het maf is dat ik zelf natuurlijk uh, ook dingen heb moeten inzingen of moeten afmaken. Ja. Uh, dus ja, de stem is onmiskenbaar de mijne, maar de muziek is onmiskenbaar die van Frans de Blaak. Ja, ja want, uh, want jij hebt literatuur uh, gestudeerd, uh, net als je broer. Uh, want uh, uh, eigenlijk is het een beetje hetzelfde verhaal als een dirigent die een klassiek stuk uitvoert. Dan moet je een bepaalde interpretatie aangeven. Dus uh, ja. je wil er eigenlijk zo min mogelijk van afwijken, denk ik. Ja, dat vind ik. Uh, dat, dat, ja, dat is een, een moeilijk ding. Want dat is precies ook bij dat andere deel van de van, van die documentaire waar ik dan ook nog in voorkom. Want de andere zijn dus afleveringen met, met mensen die hem uh, gekend en ook, ook misschien wel beter dan, dan, dan mij. Mm -hmm. uh, maar uh, ja, dat is een goed punt. Je? Dat is natuurlijk een moeilijke scheidingslijn. Dat je dat je moet uitkijken, dat je. Te veel van jezelf erin gegooid. Dus daarom ben ik ook blij dat ik die tapes had. En ook blij dat ik gewoon heb kunnen doen. En uh, Frans wel op gekend muzikaal gezien. Dus weet dat hij uh, ongeveer uh, wil. Want of ja. hij uh, ja, nou echt weg is, dat is ook nog maar de vraag. Ja, ja want stel, stel dat je het uit uh, gaat brengen. En <laughs> hij staat een week later bij je voor de deur. Van wat heb je lang nou gedaan? Bond, uh, wat is dit? Ja, uh, ja zoiets toch. Ja. ja, dat is eigenlijk precies. De, vind ik het meest uh, grappig eigenlijk. Van, van, ja, ik verwacht wel al dat Frans ooit terugkomt. Mm -hmm. Um, en nou ja, dit is zeker nog. Dit is een soort bijna een soort van, van, van ja, um, poging om hem uh, weer te activeren. Ja. Um, en door dit uit te geven, um, ik denk al dat hij dat, dat hij dat wel accepteert en waardeert. Het is iemand met een groot ego. Uh, dus ik denk dat hij dat allemaal wel prima vindt. Ja, is, het ook zo, is het ook zo dat hij jou uh, dit wel toevertrouwt, denk je dat? De, de, uh, omdat je hem ook hebt uh, gesproken, je kent hem ook, dus dat hij... Uh... Ja, ik, denk, ik, ik denk wel dat hij het niet fijn had gevonden dat het uiteindelijk de wereld van had gegaan, maar wel op deze manier. Mm. De, de, het feit dat ik dat zo heb kunnen onderbouwen, dat ik dat heb kunnen afmaken ja. en, en breder heb kunnen maken. Weet je. Hij was wel heel onzeker over zijn stem. Ja. Uh, dus dat had hij misschien van, vanuit zichzelf niet fijn gevonden, maar daar heb ik ook uh, wel uh, ja, de nodige eigen input geleverd. Dus dat, dat maakt het ook wel een, een samenwerking. Hmm. Uh, en uh, ja, ik hoop gewoon dat we hem, dat we hem vinden en dat, dat als we uh, dit project ergens afronden, dat hij misschien terugkomt om ook uh, een stukje mee te spelen. Dat zou, dat zou natuurlijk heel erg uh, mooi zijn. Want... Uh, dit is nog een single, maar ik neem aan dat er dus nog meer uiteindelijk uh, gaat komen. Uh, ja, dit is een heel album. Ja. En um, ja, dat, dat, dat album is uh, de bedoeling nu, want ik heb een dus opgezet. Kijk, ja. ik heb heel veel geïnvesteerd en ook heel veel, heel veel eigen energie en tijd om uh, dan maar dit uh, te kunnen realiseren zoals of waar het nu staat. Maar het is natuurlijk wel het mooiste om het wel ook gewoon nog op vinyl te hebben. Ja. Uh, en ook om het, uh, om, het, uh, ja, om het kistje, zeg maar, te realiseren. Ja. Uh, en dat is een beetje een, een, een maf verhaal. Maar dat is eigenlijk, ja, zijn, zijn aantekeningen uit die boeken zijn ook maf genoeg. Ja. En uh, die heb ik eigenlijk, ja, ik heb, ik heb zijn gekke ideeën uh, eigenlijk uh, vervat in een kistje. Ja. Uh, en als je dat, ja, als je dat uitvoert, dan, uh, dan, dan hoop ik dat als we het allemaal uitvoeren, dat ritueel, ja. zoals hij heeft omschreven, dat die... Uh, dat hij terugkomt, dat hij verschijnt, dat hij uh, uit beweert uh, een andere dimensie zijn, nou daar geloof ik zelf helemaal niks van. <laughs> ben je daar te nuchter voor, Frank, of niet? Nou, dat lijkt me toch wel stug. Ik denk het. Misschien ja. gewoon even in België aan de kussentjes dus zo, <laughs> ja. bij het <de> Schelde. <laughs> <laughs> ja, maar uh, dat kistje, dat heeft ook wel iets, iets van een bepaalde uh, metafoor natuurlijk ook. Hè? Het, uh, het is net, net een schatkist waar eigenlijk het een en ander in zit. En als je er dus over maakt, dat je allerlei dingen tegenkomt uh, die alles met, met hem te maken heeft. Ja, ja je, je, je, je, in die zin koop je iets wat heel, ook heel persoonlijk is. Mm -hmm. uh, en dat, uh, ja, dat, dat is wel iets waar ik ook met de familie ook heb over heb gehad, van weet je, kunnen, kunnen we dat doen? Want we willen niet hebben dat, dat hij als een soort van ja, zondering wordt, om, wordt afgeschilderd. Mensen mm -hmm. uh, van familie moesten wel lachen, want die zeiden ook van ja, dat was natuurlijk, het is gewoon een zondering. Ja. Uh, dus, uh, ja. Maar goed, het, ik zou het wel mooi vinden als, als we met die crowdfunding ook kunnen. dus Niet alleen de muziek, maar ook echt die ervaring van. Uh, dat ritueel kunnen, ja, ja. kunnen, uh, kunnen realiseren. Ja. En, uh, ja. en, nog mooier zou het zijn als we dat gewoon bij een release show met z'n allen kunnen uitvoeren. Ja, uh, er wordt. Uh, dus je denkt wel na over een soortement van release show. Als dat. Ja, weet ik nog. Er is een. Uh, uh, een vrij expliciet verzoek geweest of, of Alaska niet uh, een soort van Frans de Blaak tribute band zou willen zijn voor, mm. voor een tijdje. Ja. Uh, ik, vind dat, ik vind dat een super grappig idee. Ja, maar ja, dat, uh, dat heeft natuurlijk nog wel wat uh, de nodige voegte in de aarde, denk ik. Uh, ja, dat zeker. Ja. Dus dan moeten we ook kijken of, wie dat. Uh, of die jongens het überhaupt wel leuke muziek vinden. Uh, ja. En, uh, ook uh, ja. ook aansluiten uh, bij jullie als band, begrijp ik het, in dat opzicht. Precies, ja. ja. Maar bijvoorbeeld Ferry, die, was, die, die, die, die belde mij al op uh, al een tijdje terug en die zei ook van ja, weet je, uh, uh, kan ik iets doen? Weet je, gewoon. Ja, uh, uh, ja die, weet je, die, die zei ook al van, van: als er iets is, dan. Uh, ja, die kende Frans ook wel goed, maar op een andere manier. Dus mm -hmm. vanuit de uh, yoga-meditatiekant, ja. daar, uh, daar, uh, daar had hij vaak met Frans wel een klik. Ja. Uh, en uh, dus die zou ook van, ja, als we hem kunnen vinden. Ja, ja uh, het, het, het, is een, het is een bijzonder uh, verhaal, sowieso. Uh, maar uh, je hebt uh, ja, het, ja, Frans de Blaak, dat gaat natuurlijk uh, niks worden. Dus je, je hebt het uh, omgegooid in het Engels. En dan heet het Francis Albin Blake. Ja, dat was zijn echte pseudoniem. Dat was zijn echte pseudoniem ook. Ja. Ja. En dat vind ik wel grappig, want, want dat is dus iets wat... Uh, uh, uh, wat hij uh, waarschijnlijk uit het stripboek heeft van uh, Blake and Mortimer. Mm -hmm. uh, ik dacht al, waar ken ik nou Francis Blake van? Ja. Maar, uh, maar dat is dus, dat, dat, dat is dus uh, een van de van de uit, uit die strip, voor ja. we hoor. Maar, dat, dat, uh, maar goed, dat is dus zijn, zijn, zijn, ja, dat was zijn eigen, eigen bedachte pseudoniem. Ja. Uh, ja. ja. Het, het, het zegt mij ook hè, Blake Mortimer. Dat zegt, dat zegt mij alles. Ja. Want ik heb vroeger ja. ook uh, de, de stripbladen, de Pep en de Apple gelezen, nee. en daar stond dit verhaal in. Dus deze strip heb ik gelezen, mensen. Dus ik weet er iets van. Ja. Uh, en uh, er zat inderdaad een, een karakter, Francis Alban zat daarin, dat klopt dus ik ben daar uh, dus, dus in dat opzicht uh, is het een hele mooie link uh, naar het verleden um, Storm Behind a Window want dat is die eerste single uh, die je uh, daarvan hebt uh, gemaakt ja. heeft het nog iets speciaals? Moet, uh, wil je daar nog iets over, uh, over zeggen? Ja? Ja, er zijn eigenlijk twee dingen die ik daarover wil zeggen de eerste is dat uh, dit is het liedje dat hij schreef na het overleden van zijn vrouw mm -hmm. Uh, dus het is, was voor hem, uh, toen hij in de studio kwam, zei hij, dit, dit is voor mij, de, dit, dit zou het hart van de plaat moeten zijn. Uh -huh. uh, en uh, ja, hij, hij stelde eigenlijk dat niemand zich voor kan stellen hoe het, hoe het is als, als verdriet en, en ook ja, uh, met name tragedie, zeg maar, je raakt in het echt leven. Weet je? Dat, dat, dat voelt als iets wat, uh -huh. wat, wat niet in deze wereld bestaat. Dat ja. voelt als iets als een, ja, een, een storm achter een, achter een raam, zoals hij dat... Uh, uh, in het Engels dan uh, mooi verwoord. Ja. En uh, ja, het tweede wat ik ook wil zeggen... is dat wij hebben dit... Uh, met een soort van mini en een aparte ja, samenstelling hebben wij dit nummer ook... Uh, vertolkt bij de onthulling van het beeld van Rob Seneus. Ja. Twee weken terug uh, bij Wadder. Ja. Op de dijk zat een prachtig beeld van een meisje... in, in, uh, in Groene regenlazer. Ja. Dat werd daar onthuld. En wij hebben uh, daar een soort van mini met danseressen. Hebben we daar... Uh, uh, ja, hebben we daar dat, dat, dat, ja, mochten we eigenlijk dat, dat beeld onthullen ook op die manier, door middel van die muziek. Dus dat ja. nummer was ook voor ons specifiek het nummer waarmee we dat beeld uh, ja, voor of z'n eens mochten onthullen. Ja. En uh, het interessante is wel dat de uh, choreograaf ook uh, uh, geput had uit, uh, uit, uit, uit wat bewegingen van uh, Van uh, van Frans de Blaak. Dus dat, dat is dan heel mooi, om te zien dat dus dan zo'n dans ook voortkomt uit, uit veel meer. En ja, zij is een uh, Julia van Enkerstaat, choreograaf, die heeft dus uh, uh, ja, een prachtige dans samengesteld, eigenlijk ook bij uh, die muziek. En uh, uh, ja, alles bij elkaar, dat valt er heel veel uh, op zijn plek bij zo'n performance ook, ook muzikaal gezien. En dan, ja, dan denk je ook alleen maar van: uh, uh, ja ik heb het gewoon wel gestuurd naar zijn telefoon en naar zijn WhatsApp, weet je, je weet niet of ja. je het dan ziet, naar Frans de Blaakse WhatsApp. Ja. Maar uh, ja. Ja, het, het blijft af, afwachten natuurlijk. Um, laten we in ieder geval la, laten horen, dat, dat sowieso. Uh, Francis Albon Blake, zeg ik het goed zo, Frank of niet? Ja. Oké. Okay. En het nummer dat heet Storm Behind Window. Namibië, uh, maar tegenwoordig woont ze al een hele lange tijd in Den Haag. Deze Danella Smith en haar uh, laatste project heette Wilde Kind. Uh, Dwarrelsdans, maar dat dacht nog uit de periode dat ze onder de, de naam Danella Smith-band bezig was. Uh, toen heeft ze dit nummer ook al uh, gedaan, maar het staat ook op een album. Om Handa heet uh, het album. Daar staan meer van dit soort nummers op. Uh, Francis Alban Blake hoorde je daarvoor... Dat is niemand minder dan Frank Bond zelf met Storm Behind the Window. Je hebt het verhaal al eigenlijk uit en te na hier kunnen horen. Dus dat, uh, dat is even voor alles wat er mee te maken heeft met een stuk cultuur. Want dat is uh, redelijk belangrijk. Kit Haminari heet de uh, Band en uh, het nummer dat heet Saturday. Het begin vorige maand heeft hij dat uitgebracht. Maar ik moet je erbij zeggen... het is uh, uh, redelijk bekend al in de, de landen. Um, er werd aan ons uh, gevraagd... Uh, jongens, willen jullie de ook wat doen? Nou, doen we wel. Maar uh, doen we wel als de een grote hoos een beetje geweest is. Uh, en iedereen uh, toch altijd de nodige aandacht. Dan doen wij er nog eens eventjes uh, erbij. Uh, Gita Manari, uh, Achter deze Gita Manari schuilt uh, uh, Michel de Jonge. En hij uh, huist ergens in Groningen. Maar wat wel heel erg uh, leuk is... is dat hij dit geschreven heeft met Morris Brandt En Morris Brandt is een van de mensen... die uh, in het verleden nog uh, iets te maken heeft met... Uh, de Rob Agda Award. Dat, dat is dan ook bij deze gezegd. Um, als laatste Poison Lolly. We zullen de laatste 20 seconden helaas niet mee kunnen nemen. Maar het, uh, het, nummer heet, het nieuwe nummer heet Inside Out.